12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Banken waarschuwen voor nieuwe truc van skimmers. Boutersen verleent veroordeelde pleegzoon gratie. En de uitvaart van Johan Heesters is begonnen. Minder buien vandaag, steeds meer zon, later weer bewolking. En vanavond en vannacht regen, middagtemperatuur, graad of 7. Morgen bewolkt en druilerig, het wordt 5 tot 10 graden. Tijdens de jaarwisseling is er kans op een spat regen. En om middernacht is het 9 of 10 graden. Wie geld pint, moet oppassen voor een nieuwe vorm van fraude. Criminelen zetten een plaatje over de geldsleuf... en dan lijkt het alsof die bankbiljetten er niet uitkomen. Yvonne Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag. goedemiddag. Komt dat op grote schaal voor in Nederland? Nee, het komt gelukkig niet op grote schaal voor. Het zijn echt uh, incidenten. En Eigenlijk kun je zeggen dat het een, uh, ja, een variatie op een bekend thema is. Hè? Criminelen zullen altijd proberen op een of andere manier... het geld uit de geldautomaat te krijgen... Maar het is een, een, een vrij listige uh, truc. Het is eigenlijk niet elektronisch, maar het is meer een klepje. Ja, het is een klepje. Het is uh, het betere handwerk. Dus uh, dat betekent dat er een klepje voor de uitgiftebond wordt gedaan. De klant denkt dat er een storing is, want het geld komt er niet uit. loopt vervolgens weg en de criminelen die lopen dan naar de geldautomaat. En halen het geld dan uh, alsnog tevoorschijn. Ja, u bent weggelopen en dan hebben zij alsnog dat geld. Want dat blijft er dan wel in zitten, zo'n beetje. Is dit nou een reactie op dat het skimmen zo moeilijk is geworden? Het skimmen van bankpassen? Nou, je zult, je zult inderdaad zien dat criminelen allerlei vormen, allerlei verschuivingen uh, hebben. Um, en dit is wel een, een variatie op een bekend thema. Hè. Um, en als het inderdaad moeilijker wordt om te skimmen... dan zullen de criminelen toch gaan kijken of ze op een andere manier geld kunnen bemachtigen. Ja, deze manier dus. U brengt het ook naar buiten om de mensen te waarschuwen. Wat moet je nou doen als het je overkomt? Als je denkt, hey, storing? Ja, als er geen geld uitkomt, en de transacties gewoon normaal verlopen... neem dan contact op met de bank. Uh, er zijn altijd meldnummers uh, op de geldautomaat of heb die bij je in je telefoon... En die geeft jou vervolgens instructies wat verder te doen. Het blijft opletten in elk geval. Mevrouw Willemsen, dank u wel. Graag gedaan.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 Het feit dat hij de pleegzoon is van Boutersen zou geen rol hebben gespeeld. De oppositie in Suriname en oud-politici hebben verontwaardigd gereageerd op het uh, gratiebesluit. En de Nederlandse ambassadeur in Suriname wil er niks over zeggen. Dan naar Birma, want de NLD, dat is de partij van oppositieleidster Aung San Suu Kyi... houdt voor het eerst een grote openbare partijbijeenkomst in Rangoon. Suu Kyi is daar zelf ook aanwezig. Nobelprijswinnares had jarenlang huisarrest, haar partij was verboden. Maar nu kunnen ze dus weer in uh, het openbaar komen, in Rangoon. In het stadion waar die bijeenkomst is, er is ook journaliste Minka Nijhuis. Minka, hoe bijzonder is die bijeenkomst? Ja, dit is toch wel een historische gebeurtenis.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 ...om uh, onderwijs te steunen voor de jeugd in Burma, jeugd van alle uh, etnische groepen en de meerderheidsgroep de dus, Burmanen. Uh, dus het is een liefdadigheidsbijeenkomst, uh, zeg maar. En Ancancen, die heeft zojuist opgetreden, ze heeft ongeveer vijf minuten gesproken... ...en haar boodschap was de boodschap van eenheid aan iedereen... Uh,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 Dan naar Duitsland. In München is de uitvaart van Johan Heesters begonnen. Dat is een kerkdienst en een bijzetting op het Noordfriedhof. Heesters, opera en operettezanger en acteur, overleed afgelopen zaterdag. Hij was 108. En Wouter Meijer, eh, correspondent in Duitsland. Is er veel belangstelling voor die uitvaart van Heesters? Ja, er zijn heel veel mensen naar de begraafplaats gekomen. Waarschijnlijk een paar duizend. Maar die moeten, de meesten moeten buiten blijven. Binnen in de aula waar die herdenking was. Eh, dat was voor ongeveer 200 genodigden. Onder andere twee theaterdirecteuren die daar spraken. Theaters waar hij veel heeft opgetreden. Een aantal muzikanten die hem bij optredens hebben begeleid. Er is ook muziek van hemzelf gespeeld. Dat was allemaal besloten. Dus er zijn geen schermen of speakers buiten... waar de mensen het kunnen volgen. Die moeten gewoon wachten tot de kist naar buiten kwam. Eh, voor de bijzetting op de begraafplaats... Het is dus een witte gesloten kist. De afgelopen dagen was daar wel uh, een gelegenheid om een colloianse register te tekenen. Er stond ook een foto naast van Johannes Heesters, een van de laatste dagen van zijn leven. En veel mensen hebben dat inderdaad gedaan en hebben daar nog een laatste groet in geschreven. En hij was de afgelopen jaren was hij eigenlijk onverminderd populair nog in Duitsland? Jazeker, ja. Maar natuurlijk wel bij een bepaald publiek. Dat is een, natuurlijk een ouder publiek. Mensen onder de 50 zegt het hier bijna ook niks meer. Maar zijn genre, de operette, de romantische komedie... dat is toch iets van oudere generaties. En daar was hij heel actief. Hij trad nog regelmatig op. Ook dit jaar nog een paar keer op de bühne gestaan op zijn 107e. In december is hij 108 geworden. Hij speelde nog een rol in een korte film. Hij was dus al jaren blind. Dus hij moest de, de teksten moest hij leren samen met zijn vrouw die het dan voorlas. En er is in Nederland natuurlijk altijd veel te doen geweest over zijn optreden in de nazietijd. Dat speelt hier eigenlijk nauwelijks een rol voor die fans. Al was het maar omdat hij lang niet de enige was die in die tijd gewoon doorging met zijn carrière. En wat hij ook absoluut geen nazi was. Hij leefde waarschijnlijk in een soort droomwereld waarin voor politiek eigenlijk geen plaats was. En wat interessant is, na zijn dood afgelopen zaterdag verschenen hier in Duitsland natuurlijk ook wel stukken waarin werd uitgelegd hoe er in Nederland de afgelopen jaren naar hem werd gekeken. En men begrijpt dat ook heel goed, maar hier is toch het beeld meer van een sprookjesprins. Iemand die zelf graag in een, in een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 Hulpverleners zijn op het eigen terrein van artsen zonder grenzen in de Somalische hoofdstad Mogadishu neergeschoten. Hulporganisatie helpt mensen die getroffen zijn door de hongersnood en het geweld in Somalië. Cultuurminnend Helmond likt zijn wonden, want gisteravond brandde daar het bijna 35 jaar oude theater het speelhuis af. Mensen maakten zich juist klaar voor een avond uit. Want er stond een optreden gepland van de a cappella groep Montezuma's Revenge. Paul Cloté is producent en een van de zangers van uh, het gezelschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Die brand brak dus uit. Hoe kort voordat u het podium op moest? Nou, het, het was volgens mij min of van half zeven. En uh, wij waren niet in het gebouw, want we hadden gisteravond de allerlaatste voorstelling van deze tournee. Dus we hadden afgesproken met z'n allen eventjes in een restaurant uh, te gaan eten. Ook met de technici en wat uh, aanhang. En wat merkte u toen uh, nou, van die brand? Er kwamen allerlei zwaarlichten voorbij de hele tijd. En... Uh, uh, een van mijn uh, mensen van de productie die, uh, kwam uh, het uh, restaurant binnen en zei, jongens, dit is geen grap, maar het theater staat in brand. Dus wij waren op dat moment ja, meteen volledig uit het veld geslagen en je, je bereidt je voor op een leuke laatste voorstelling en, en wil daar eigenlijk toch een soort feestje van maken voor jezelf en de Hebt u schade? Want jij ja, u bent een Akapella-groep. Ja, die mensen hebben niks bij zich. theater was u erin ja, ja, ja, ja. geweest. Ja. En dan die, die teleurstelling van die brand. Nou, u bent er uh, goed uitgekomen. Dank u wel dat u het even wilde vertellen. Meneer Cloté, goedemiddag. Sport. PSV. PSV moet voor het volgende seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Fred Rutte heeft besloten dat hij er na dit seizoen mee ophoudt. Hij is bezig aan zijn derde jaar in Eindhoven. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Fred Rutte begint in de zomer van 2009 bij PSV... Hij is een paar maanden eerder ontslagen bij het Duitse Schalke 04 wegens tegenvallende resultaten. Maar in Eindhoven lijkt Rutte de juiste man op de juiste plaats. Hij is bescheiden en correct, hij is professional, precies wat PSV zoekt. Uh, we hebben een profiel gemaakt en in dat profiel uh, past uh, naar onze mening Fred Rutte het beste bij. Daarom... Uh... Samen afgesproken om een contract aan te gaan voor drie jaar. En dat we beide werken aan een uh, PSV. wat elk jaar weer mee gaat doen. om uh, de bovenste plaatsen. Prijzen winnen lukt Rutte niet in zijn eerste jaar. en daarna ook niet in zijn tweede. Komt bij en die beslist de wedstrijd. Jawel, het is 3-0 voor. De kritiek op de trainer groeit. en er wordt in de zomer van dit jaar al gespeculeerd over zijn afscheid. En als iedereen mist, is hier Lens. en daar is. nummer 10. Ondanks de prachtige 10-0 vorig seizoen tegen Feyenoord is de kritiek op Rutte vooral dat hij nooit topwedstrijden wint. Rutte mag van het PSV-management toch aan het lopende seizoen beginnen. Hij krijgt er met Timma Tafs, Jorginho Wijnaldem en Dries Mertens vooral aanvallend veel goede spelers bij. We hebben nu een aantal aanvallers, dus uh, een beetje competitie, een beetje concurrentie voorin Dat is, dat is helemaal niet erg. En wij spelen heel veel wedstrijden. En dan is, kan het soms ook wel eens prettig zijn als je, als je een keer kunt zeggen van nou, uh, die zit tegen, tegen het randje aan, dat je een ander uh, even kunt gebruiken. Dat Rutte juist nu zijn afscheid aankondigt, wordt door PSV's technisch manager, Marcel Brands, betreurd. Zegt deze in een reactie. Uh, nou, ik vind het jammer. Ik, uh, ik vind het vet een uitstekende trainer, dus ik vind het wel jammer dat hij weg gaat. feit is dat PSV Rutte lang in onzekerheid liet over zijn toekomst. Nou, we hadden met elkaar afgesproken dat. Uh... Pas na de winterstop uh, over eventuele contractverlenging zouden praten. Daar is Fred uh, uh, onzin voor geweest. Het lijkt erop dat de trainer met de landstitel op zak wil vertrekken uit Eindhoven. Op zoek naar een nieuwe uitdaging die zo goed als zeker opnieuw in het buitenland ligt. Hij wij dragen van naar Niemeijer, We gaan naar de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag, ja, er was een aanrijding tussen vier personenauto's... en daarom staat er een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt de hoogte staat 6 kilometer. De weg is inmiddels weer vrij. 13 over 12, hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwt voor een nieuwe truc van criminelen. In Suriname is ophef ontstaan over de beslissing van president Boutersen... om zijn pleegzoon die gevangen zit, gratie te verlenen. En in Birma houdt de partij van Aung San Suu Kyi... voor het eerst een grote openbare bijeenkomst in Rangoon. En tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. dit is de laatste lunch van 2011... en daarin een gesprek met RTL-verslaggever Jaap van Deurzen. Voor hem was het een bijzonder jaar... omdat hij spoorslag naar zijn geliefde Noorwegen moest... na het drama dat Anders Breivik daar had aangericht. Wat wel handig was, van Deurzen spreekt vloeiend Noors. Sommige vissers dachten gisteren geen seconde na... en reesten naar Utoja om jongeren uit het water te vissen. Wat mag zo jongeren doen? Ja, een maar... Dat is ik hoor. Ja, dat was ook daar. En wie wordt de nieuwskenner van 2011? Na half 1 spelen we de finale van de Nationale Nieuwsquiz met Martijs Wind uit Haarlem, Berto Nieboer uit Arnhem en Rutger Werkhoven uit Groningen. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen met het medianieuws. NOS-directeur Jan de Jong vindt de bezuiniging op de publieke omroep buitenproportioneel. De omroep moet een kwart inleveren... en dat is volgens de Jong meer dan elke andere sector. Het stoort hem dat de politiek zinspeelt op nog meer bezuinigingen... bovenop de 200 miljoen euro die nu al vaststaat. Als Hilversum nog meer in moet leveren... wordt het onmogelijk om vorm te geven aan een nieuw bestel... zegt de Jong in het Financieel Dagblad. Bij RTL Z en RTL Nieuws stijgt de Amerikaanse verkiezingskoorts. Maandag zijn de eerste voorverkiezingen bij de Republikeinen. En vanaf dan begint RTL Z met het programma Verkiezingen VS. De strijd begint. Presentator en correspondent Erik Mout ...brengt in het programma het laatste nieuws rond de verkiezingen... ...portretten van kandidaten en verneinige tv-commercials. Na de aanval van Turkse vliegtuigen in het zuidoosten van Turkije... ...waarbij 35 burgers zijn omgekomen... ...hebben Turkse regeringsfunctionarissen contact opgenomen met Turkse nieuwszenders. Media werd opgedragen om geen getallen meer te noemen... ...en geen beelden uit te zenden. Pas toen het leger met een verklaring kwam, kwam het nieuws naar buiten in Turkije. Sylvia Brens is correspondent daar in Turkije. Sylvia, goedemiddag. Hallo. Hoe volgzaam is de Turkse pers? Nou, het, uh, de Turkse pers is redelijk volgzaam, omdat ze op meerdere manieren onder druk wordt gezet. Uh, inderdaad wil de regering graag beslissen op welke manier uh, de Turkse pers erover bericht. En zo heeft Erdogan, premier Erdogan, een tijd geleden een gesprek gehad met een aantal hoofdredacteuren en bijvoorbeeld gezegd, pas nou op met die gevoelige kwesties, zoals de Koerdische kwesties. Als jullie de hele tijd maar uh, herhalingen uitzenden van dode lichamen, dan werkt dat niet goed in ons land. En sommige hoofdredacteuren Luister daar inderdaad naar. Dus lastig hier met de persvrijheid. Ja, dat klinkt dan nog wel vriendelijk, hoe zo'n Erdogan dat vraagt... maar het is toch eigenlijk absurd. Dat zou je toch in Nederland niet voor kunnen stellen... dat Rutte aan de, aan de media gaat vragen... nou, doe maar even iets minder over de Vriezen, want uh, dat ligt een beetje gevoelig. Nee, dat kun je absoluut niet voorstellen en daarom maakt de Europese Unie ook bezwaar. Al een aantal maanden heeft de Europese Unie tegen Turkije gezegd... als jullie lid willen worden van de Europese Unie, wat op termijn Turkije graag wil... dan moeten jullie dit echt veranderen. Dus het afgelopen jaar heeft Brussel een aantal maanden gez gezegd... dit kan zo niet langer, jullie moeten jullie echt aanpassen. Ja, want hoe vrij kunnen journalisten in Turkije dan berichten over Koerdistan en de PKK? Dat uh, hangt een beetje vanaf uh, wie je bent. Maar bijvoorbeeld, als je zelf Koerds bent. en je schrijft voor een pro-Koerdische krant. dan is het heel erg lastig. Stel je voor dat je gewoon heel netjes, braaf. beide kanten van het verhaal wil laten horen. Dus aan de ene kant de, de kritiek van de, van de regering. of hè, wat de regering zegt. Aan de andere kant wil je de PKK interviewen. de leider van de PKK. je wil dat tegenover elkaar zetten. dan loop je al heel snel gevaar. Want als jij de leider van de PKK. de afscheidingsbeweging hier. wil interviewen. dan zeggen ze al heel snel dat je propaganda. Maakt voor een terroristische beweging. En dan kan je in de gevangenis terechtkomen. En er ja. zitten inmiddels al bijna 100 mensen, 100 journalisten zijn gearresteerd. Ruim 70 in de gevangenis. En laatst zijn er weer ruim 30 mensen gearresteerd, waarvan een flink aantal in de gevangenis. En de meeste daarvan zijn Koerden. Ja. En, en dat gaat dan over zeg maar Turkse journalisten. Hoe geldt dat voor jullie, buitenlandse correspondenten? Kan je wel vrij berichten over van alles? Voor ons is het een stuk makkelijker. Uh, ik denk ook mede als uh, buitenlandse journalist aanpakken, dan zou de verontwaardiging wellicht nog veel groter zijn in het uh, buitenland natuurlijk. Dus het is een stuk eenvoudiger. Maar dat wil niet zeggen dat uh, het, dat het helemaal nooit uh, onmogelijk wordt gemaakt. Een Amerikaanse journalist, en een jonge jongen, die berichtte over uh, de Koerdische kwestie. Nou moet ik erbij zeggen, die schreef niet alleen artikelen, maar hij hielp ook met vertalingen, hij was heel lang in het gebied en deed meer dan alleen journalist zijn. Maar deze jongen vonden ze Blijkbaar toch te vervelend. Die hebben ze dus opgepakt en uiteindelijk het land uitgezet. Um, dus een niet te vergelijken met hoe de Turkse en vooral Koerdische journalisten hierover berichten. Uh, maar soms dan maakt het wel het leven iets lastiger. Maar ja. ik moet erbij zeggen, ik heb het nog nooit, uh, bij mij hebben ze nog nooit iets in de weg gelegd. Nee. Oké, okay, dankjewel voor de uitleg. Sylvia Brens, correspondent in Turkije. 9 miljoen mensen keken vorige week via de BBC naar de eerste nieuwe uitzending van Absol Absolutely Fabulous. Sinds uh, jaren al, uh, al die mensen uh, kunnen hun hart ophalen. Want Jennifer Saunders, dat is een van de sterren van de serie, die heeft bekendgemaakt dat er ook een film komt van Absolutely Fabulous. Fabulous. En dat de serie met zijn tijd meeging, dat wisten we al. Anyway, darling, you've got work to do while I'm gone, you know. You've got to update my website. My website is me. It must be fresh. It must be happening. All right, darling, now. More blog, more vlog. I want... I met Ulrike at a party. My favorite cheese, that's something. Sort of all right, do it, do shall, it. Shall I Twitter that? Yes, yeah, Twitter it, Twitter it. And also stay here and don't let my mother in. It's all right. I'm here already, dear. De berichten met verkeersinformatie op de radio worden door veel automobilisten niet begrepen, blijkt uit onderzoek. De automobilisten blijken uit de brei van cijfers en letters maar moeilijk op te kunnen maken welke informatie voor hen belangrijk is. Ook doordat de hectometerpaaltjes moeilijk leesbaar zijn, weten weggebruikers niet precies waar de flitsers staan. In deze tijd van terugblikken gaat omroep Max vanavond ook terug in de tijd. Tussen 8 en 11 zendt Max dit hoorspel uit op radio 1. Hoe heet die, Onno? Quinten. Bij zoon heet Quinten. Quinten.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 Ik luister. Ja, u had het misschien wel herkend. Het is een fragment uit uh, De Ontdekking van de Hemel van Harry Moelies. De stemmen zijn van onder andere Peter Blok en Saskia Temmink... en de muziek is van Henny Vrienden. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De beat. Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Precies vijf jaar geleden nam Sonja Barend afscheid van de Nederlandse TV. Na een carrière van 40 jaar was het over en uit voor de Talkshow-presentatrice. In een speciale uitzending werd haar nog een keer lof toegezwaaid, onder meer door Paul de Leeuw en de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Beste Sonja, je bent zoals dat zo mooi heet: iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Je hebt je op sociaal-maatschappelijk terrein buitengewoon verdienstelijk gemaakt. En het is mij daarom een eer en een genoegen om je te mogen vertellen dat het Haar Majesteit de Koningin heeft behaagd om je te benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau. En alles, je bent er zelf mee begonnen, komt een eind, ook aan deze uitzending aan een prachtige carrière die je waarschijnlijk op gehoord gaat zetten op een andere manier. Je gaat misschien koken of iets anders aan tijd doen als officier. Dan uh... <lacht> dus zou je ook bij de koningin mogen komen binnenkort. Nee, maar weet je, voor zo'n ding moet je, vind ik, moet je echt ploeteren. Je moet aan een dijk graven of in een, in een fabriek moeilijk of bruggen bouwen. Maar we hebben zo. een verrassing voor je, dat ga je het komend maar... jaar allemaal doen. Ja. Dan wil jij voor de laatste keer waarschijnlijk, nou het zal zo zijn... de mensen nog één keer op je eigen manier goede nacht wensen... Ja. Mijn dank is groot aan iedereen. En voor straks, lekker slapen en morgen gezond weer op. Het bleek trouwens geen definitief afscheid van de televisie. Dit jaar was Sonja Barend onder meer te zien in De Wereld Draait Door. Lunch met Jurgen van den Berg. Het afgelopen jaar was het een jaar van een politieke aanslag in Europa... die zijn weergaan niet kende. Anders Breivik liet een bom ontploffen... en schoot tientallen mensen dood op het eilandje Utøya. In totaal kwamen 77 mensen om het leven daar in Noorwegen. RTL Nieuwsverslag heeft Jaap van Deurzen deed verslag in zijn uh, geliefde Noorwegen, zou ik bijna zeggen. En opvallend was dat hij zijn vragen gewoon in het Noors kon stellen. Jaap van Deus is hier, want we kijken deze week terug... met uh, journalisten op het afgelopen jaar... Uh, die iets bijzonders hebben meegemaakt. Nou, dat gold zeker voor jou. Jaap, uh, welkom. Ga, ga nog eens terug naar het moment... dat jij hoorde dat je naar Noorwegen moest. Wij dachten eerst op de redactie van... nou, dit is een aanslag in Noorwegen. Dit is Al-Qaeda die dit gedaan heeft. De regeringsgebouwen die... Uh, maar al heel snel werd duidelijk... Dat het een één ding was en dat er ook op een eilandje mensen vermoord werden. Ik heb toen uh, samen met een losverslaggever. heb ik de laatste twee zetels in het vliegtuig gehaald naar Oslo. Dus jullie gingen gelijk op de, we de zaten, commerciële. We zaten er gelijk, gingen, gelijk op. Ja. In hetzelfde vliegtuig. Ja. Was het ook gelijk duidelijk dat jij erheen moest? Ja, ik ben degene die de, meestal de Scandinavische dingen doet. Vanwege de taal dus. Ja. Ja. Leg ja. dat eens uit. Hoe kan het dat jij Noors spreekt? Ja, ik had een deze vriendin destijds. En wat je net in het stukje liet horen. Dat, dat Noors wat ik dan spreek. dat is een beetje een de gepimpte Deense versie. Noors en Deens lijken heel veel op elkaar. En met een hele kleine aanpassing. dan wordt het Noors. En ik heb daar ook een tijdje gewerkt. Ja. Dus, uh... De Nooren spreken overigens heel goed Engels ook. Dus ja. dat, dat zou op zich niet een probleem hoeven zijn. Maar, maar kan je toch beter? verhalen nog maken als jij dan zelf ook in het Noors met ze kan uh, communiceren? Ik denk dat je dichter op de gevoelens komt van mensen als ze, als ze geen vertaalslag hoeven te maken naar het Engels. Wat je zegt, ze spreken uitstekend Engels, maar ik deed het dan in het, in het Noors en, ja, en dan kun je je volgens mij direct beter uiten. Ja, dan kom je daar, want ik zei al, jouw geliefde Noorwegen. jij ja. houdt van Scandinavië en dan, dan zie je daar al die ellende en, en dat enorme drama. Ja, en ook gelijk de tweespalt, hè? want Noorden is, dit is een hele open maatschappij. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Ja. Dus ook de mediadekking daarvan, hè, we stonden er van CNN, BBC, wie dan ook uit de hele wereld. Chinezen, Japanners, alles stond daar. Ja, en die Noorden, wij zouden daar gelijk een hek ombouwen om slachtoffers en dergelijke bij zo'n eilandje. Want die mensen die gered waren, hier niet. We konden, als het ware, de mensen aanraken. En dan krijg je die tweespalt, dan sta je daar als maken van televisieverhaaltjes. Je ziet het leed van al die mensen die bij zo'n hotel worden opgevangen. En je zegt, kijk, nee, daar, daar, daar, daar, mooi shot, mooi shot. En tegelijkertijd voel je je zo ontstellende voyeur... van al dat leed wat je daar ziet. En dat was verschrikkelijk. Hmm. Ja. En hoe is dat dan? Dan Kun je toch in je hoofd een soort scheiding aanbrengen? van nou, Dit kan nog wel, dit kan niet. Ja, je, moet, je, je moet het kuis houden, zeker. Maar... Huilende mensen, desperate familieleden die staan te wachten... of hun zoon ook bij de slachtoffers zit. Het hoort nu eenmaal bij het verhaal. En dat moet je ook wel laten zien, ja. vind ik. Maar je moet het inderdaad houden. Die openheid was inderdaad dat ook nog. Dat, zelfs toen die Breivik daar geleid werd in dat, in dat justitiegebouwtje... dat was toch een beetje krakkemikker. Iedereen kon daar eigenlijk heel dichtbij komen. Ik stond erbij... Ik heb, dat, ik heb daar een live Twitter-verslag van gedaan. Nou, echt honderden mensen voor die ingang waar die auto dus naar binnen zou rijden. Was dat verkeerd gelopen? Ze kwamen wel heel snel aan hoor, maar was dat verkeerd gelopen? Nou, daar ik je een soort lynchpartij gehad. Ja. Mensen, toen ze die auto ook zagen en foto's begonnen te nemen... ja, toen kreeg ze zo'n stemming van, we pakken hem en we pakken hem. Ja. Is het, dit speelt dan in Noorwegen, je zei het al, ik heb, ik heb een voorliefde voor Scandinavië. Raakt je dat dan nog meer dan, dan andere zaken waar je geweest bent? Ja, ik heb heel veel vrienden in, in, in Scandinavische landen. En dit zijn de buren. He, we weten, de Arabische lente, er is altijd wat, wat, wat, wat, wat ja, er gebeurt altijd wat in Arabische landen. Tsunamis hebben we ook gehad. En dit waren de buren. Dit zijn mensen zoals jij en ik. Dit zouden mijn kinderen kunnen geweest zijn. Ja. Uh, over tsunamis gesproken, want je bent ook in Japan geweest na het tsunami. Ja. Ook een grote gebeurtenis dit ja. jaar. Ja, iets heel anders weer. Je spreek niet. geen Japans, hè? Ik spreek geen woord Japans. <laughs> Sushi. <laughs> dat wel. Hoe was dat? Ik, uh, ja, dat was maar heel kort vanwege het feit dat. Uh, wij, wij gaan dan natuurlijk voor het menselijke verhaal uh, van zo'n tsunami. en tegelijkertijd breekt er een kernramp uit. Ja, en toen. Ja, het was te kort eigenlijk. Ik heb twee, drie verhaaltjes kunnen maken. En toen moesten wij dus hals op uh, het land verlaten vanwege de straat. -like ja. Maar ook dat... Ja. Rampverslaggeving, het, het is verschrikkelijk. Ja. Is het dan, nogmaals een keer, Scandinavië heb je dan meer mee in je hart misschien dan, dan zo'n Japan. Is dat dan makkelijker juist om daar dan verslag van te doen? Want daar zie je ook een hoop ellende. Nee, het blijft natuurlijk menselijk leed wat je ziet. Of mensen nou geel, groen of, of wat dan ook zijn. Maar bij Scandinavië god het voor mij dat ik daar een extra band mee heb. En bovendien heb je het over mensen die mijn buren zouden kunnen zijn. Ja. Ja. Waar ik me heel verwant mee voel. Is het dan ook moeilijker om.? Uh, want je maakt de reportages. Nou ja, soms is het te lang. om daar weer wat. dan belt je weer zo'n naar één traditie, Ja, dan moet toch een minuutje uit, Jaap? Ja, dat is, dat is moeilijk. Ja. Dat is moeilijk. Je wil het hele verhaal vertellen. En televisievaaltjes zijn niet langer dan twee minuten. of tweeënhalve minuut. Dus je moet echt alle nuances weghalen. Ja, die Bruivik. dat is onlangs zo bekend geworden. dat hij officieel gek is verklaard. Hè? Ja. We hadden altijd het idee dat hij die helemaal uh, op een rijtje had. Maar goed, rechtszaak komt eraan. ga je nog terug daarheen? Ik vermoed dat de redactie besluit om terug te gaan. Hoewel nu vaststaat dat hij dus door een aantal experts als krankzinnig wordt verklaard. En dat zal de rechter hoogstwaarschijnlijk overnemen. En dan gaat zo'n man naar een, ja, een keurig krankzinnige gesticht in Noorwegen. En dan begint men aan de genezing van Anders Bering Breivik te werken. En ik denk dat dat voor de wraakgevoelens van mensen, van ouders vooral... Niet zo goed uitkomt. Nee, die wil uh, spijkers bebrood voor hem en, en, en tralies en ja. isolatie. Ja. Want dan kan het ook, ook, ook zo zijn dat hij over een tijdje weer klaar is en dan mag hij dus weer naar buiten. Gewoon. Kijk, dat is de wet. Als jij genezen verklaard ja. bent dan ja. Jij hebt dit gedaan in jouw krankzinnige periode. Genezenverklaar is geneesverklaard. Ik ja. denk wel dat hij een jaartje of vijftien nog vast blijft zitten. Ja, ja. Maar goed, er vallen dus inderdaad nog genoeg reacties te halen. Ook, ook, ook daar weer op. En jij gaat het doen. Uh, ik, ja, dat is altijd moeilijk tegen een journalist. Maar ik hoop, ik hoop toch een mooi jaar om 2012. En mooi dat je hier was om even met ons terug te kijken op 2011. Jaap van Deursen was dat, van RTL. Zometeen gaan we hem spelen. De finale van de Nationale Nieuwsquiz 2011. Eerst nu Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Bij ongelukken in de burgerluchtvaart zijn dit jaar wereldwijd 455 mensen om het leven gekomen. Dat is veel minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. 830 doden per jaar. Dit jaar was er maar één dodelijk ongeluk met een commerciële vlucht in Europa. Dat was in Ierland. En de banken waarschuwen voor een nieuwe truc van criminelen, cash trapping. Voor de geldsleuf van de pinautomaat wordt dan een klep gezet, zodat er geen geld meer uitkomt. De klant denkt aan een storing en gaat weg... Niet weggaan, de politie en de bank bellen, zeggen de banken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag valt lokaal nog een enkele bui... maar op steeds meer plaatsen wordt het droog en schijnt de zon. Bij een meest matige westelijke wind... ligt de temperatuur vanmiddag rond een graad of zeven. Later vanmiddag neemt in Zeeland de bewolking alweer toe... en vanavond volgt er ook regen. Vanavond en vannacht breidt de bewolking en neerslag... zich vanuit het zuidwesten uit over het hele land. In de Limburgse heuvels is in eerste instantie ook kans op wat natte sneeuw. In het oosten en noordoosten koelt het af tot een graad of twee. In het westen liggen de minima rond een graad of vijf. Morgen, oudejaarsdag, is het bewolkt en druilerig. De temperatuur stijgt overdag naar zo'n vijf graden in Groningen en tien in Zeeland. Tijdens de jaarwisseling blijft de kans op een spat regen aanwezig. Het warmt verderop naar zo'n negen of tien graden rond middernacht. Nieuwjaarsdag komen we nog dieper in de zachte lucht terecht. Het wordt maar liefst 12 graden. Maar we worden dan wel gelijk getrakteerd op de eerste buien van 2012. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op dit moment. Om te beginnen in Limburg op de, of in Brabant. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Drie kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook drie kilometer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. Als laatste de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein... staat twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. En daar is de rechte ook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, na een week van keiharde selecties in de voorronde... zitten de drie beste quizzers van 2011 nu tegenover me. Dat zijn Matthijs Wind uit Haarlem... Berton Nieboer uit Arnhem en Rutger Werkhoven uit Groningen. En jullie gaan strijden om de titel Nieuwskenner van 2011. Dat is natuurlijk leuk om op feestjes te vertellen het komend jaar. Ik was het, ik was het mensen. Maar er staat ook een mooie beker. Is staat er in het vooruitzicht. Een mooie beker, dat is gewoon een enorme kolos natuurlijk. Wie wil hem niet? En ook nog eens een keer 300 euro. Dus daar strijden we om met z'n allen. Maar vooral de eer, hè. daar gaat het om. We hebben de vragen gerangschikt naar maand en jullie kiezen zometeen alle drie ombeurten een maand die je dan in je eentje gaat spelen. En dat doe je door een cijfer van 1 tot en met 12 te noemen. Je weet van tevoren niet welke maand achter welk getal zit, dus niet automatisch dat 1 januari is. Want dan zou het heel makkelijk zijn, dan kies je snel de laatste twee maanden, daar weten we het meest van natuurlijk met z'n allen. Dus gewoon willekeurig getal en daar zit dan een maand achter en dan speel je die uh, drie vragen. Um, we hebben helaas niet de tijd om alle maanden te spelen, dus uh, uiteindelijk gaan we de negen doen. Ieder doet er uh, drie. Volgens mij is het hartstikke duidelijk. Zullen we gewoon beginnen? Ja, komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz 2011. En Matthijs, jij kwalificeerde je als eerste, dus jij mag als eerste kiezen uit die 1 tot en met 12. 3. 3, zegt hij. Ja. Dan pakken we even de envelop erbij met 3. Uh, ja, het is echt allemaal heel officieel, door de notaris vastgelegd. We gaan eerst luisteren naar een overzicht van die maand april. April. Uh, geluid van een miterieur. Dat hoorden we. Al van de rij. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij. Ik zie in de huls onder zijn miterieur vandaan kijken weggooien. Een nieuwe erin doen. Winkelcentrum Ridderhof. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Dus ja, dit is, dit is onwerkelijk. het is onwerkelijk. Frankrijk is het eerste Europese land waar de burka is verboden. In Syrië wordt de stad Homs met grof geweld opgetreden tegen demonstranten. De veiligheidstroepen schoten daar vanaf op duizenden betogers. De zon scheen op deze Koninginnedag in heel Nederland. Zowel in turn als hier in Weer. We beginnen, Matthijs, met een geluidsfragment. en de vraag is: over welk nieuwsfeit gaat dit fragment? En op BBC London: Hundreds of street parties in en rond the capital are continuing into the evening. We'll be reporting. Moment, op den duizenden in Londen en miljoenen voor De tv-schermen van hebben. stad. De stad van ik gok de rellen in Tottenham. Dat is niet goed. Het was het huwelijk van William en Kate. Oh. 29 april. Twee miljard mensen keken daarnaar uiteindelijk. Vraag twee. Op sociale media was de zus van de bruid op de dag van het huwelijk... een uh, minstens zoveel besproken item als de bruiloft zelf. Met name haar jurk, haar achterwerk en vermeende geflirt met prins Harry... We werden uitgebreid bekommentarieerd. Wat is de voornaam van deze Middleton-telg... die sinds 29 april ook wereldberoemd is? Pippa. Philippa. Ja, dat is helemaal goed. Um, dan een nieuwsvraag nog uit april. André Rauwvoet, politiek leider van de ChristenUnie... kondigde op 29 april, toevallig op de dag van het huwelijk... waar we het net over hadden, aan dat hij de politiek gaat verlaten. Wie volgt hem op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer? Arie Slob. En ook dat is goed. Rauwvoet heeft intussen een nieuwe baan gevonden. Op 1 februari wordt hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dat is uh, twee ah. uit drie, Matthijs. Ja. Die heb je alvast binnen. Ja. We gaan naar Bertot voor uh, jouw keuze. Drie is er dus uit. Ik begin vooraan, bij één. Bij één. Ik vouw die weer even snel open en we gaan weer eerst luisteren naar een geluidsfragment. Augustus. Voor Esther van Sar, dus echt de laatste wedstrijd uit een lange, succesvolle carrière. Als er 50.000 mensen op je afscheidsfeestje komen, dan heb je dit goed gedaan. Ja, Zo'n opkomst, ik wil echt iedereen vanuit de grond van bedanken. Dit zijn de foto's. Het grootste deel van het jaar is het water waarschijnlijk gewoon ijs. Toch denken wetenschappers dat de kans dat er leven is op Mars hiermee groter is. Kwart over één vertelde minister Donner dat niet is uit te sluiten... dat Iraanse hackers ook de beveiliging van Nederlandse overheidssites hebben gekraakt. Niet langer de garantie dat die ah. daadwerkelijk op... Het van de overheid zit. Het management van het gekraakte bedrijf Diginota uit Beverwijk wordt overgenomen. Ja, dat was augustus. In een notendop zou je kunnen zeggen. Ook voor jou Bertel, beginnen we met een geluidsfragment. De vraag is over welk nieuwsfeit gaat het hier? Wat normaal een drukke winkelstraat is, is nu een desolaat gebied. En overal de sporen van geweld. Deel van de wijk is afgesloten. Het is nog te onveilig vanwege de branden van afgelopen nacht. Ja, je ruikt nog de brandlucht van die winkel die daar dus de afgelopen nacht in vlammen is opgegaan. Ik denk dat dat over de rellen in Londen... Ik dacht, als hij nu gaat zeggen het gaat over dat huwelijk tussen. dan is, dan is het ook nog een soort cabaretje Nee, het is inderdaad een rellen in Engeland. Ja, helaas, ja. Matthijs. Nee, ik gun het Berto van harte. Ja, ja, ja. Geel ja, ja. geheel geheel zijn. Uh, is goed, uh, inderdaad. Eén punt erbij. Vraag 2. De rellen begonnen in Londen nadat zo'n 120 demonstranten. in een protestmars gerechtigheid eisten. nadat de politie een 29-jarige man had doodgeschoten. In welke Londense wijk begon het oproer? Ik weet dat die kerel uh, Duggan heette. Die werd doodgeschoten en het begon in Tottenham. Dat is goed. Ja, de man heette inderdaad Mark Duggan. Dan de nieuwsvraag. Op 18 augustus vallen door noodweer vijf doden... en circa 140 gewonden op een Belgisch muziekfestival. Hoe heet dat festival? Dat muziekfestival dat was in Hasselt en dat heet uh, Pukkelpop. En ook dat is goed. 3 uit 3. Knap. Hij neemt de voorlopig de leiding. Bertho, we gaan naar de derde kandidaat, dat is Rutger. Nummer 11. Nummer 11 kiest hij. Dat is de voorlaatste. Dan ga ik onderin hem mee kijken. En we vouwen hem weer open. En ja, het is alsof de duivel ermee speelt. Ook dit leiden we weer even in met een overzichtje van de maand oktober. Oktober, op het beursplein in Amsterdam. In navolging van de demonstranten die al weken in New York demonstreren onder de noemer Occupy Wall Street. Gevoel van onbehagen, van ongenoegen. Oliveira slaat de bal recht op Jonathan Schoop af. Een historische nacht voor het Nederlands honkbal. De wereldtitel is binnen, ze verslaan de Kubanen. We're We hearing from Al Jazeera sources that Colonel Gaddafi has been killed. Or are you happy that he's been killed? I'm very really happy because he's killed. Van afgelopen zondag in Oost-Turkije kwamen zeker 550 mensen om. Toch lukt het reddingswerk ze af en toe om mensen gezond en wel onder het puin vandaan te halen, zoals deze baby, een paar weken oud. Ging over oktober. Vraag 1. Op 21 oktober valt de laatste Libische stad... die in handen was van Mohammed Gaddafi... die valt in handen van de Nationale Overgangsraad. Gaddafi wordt diezelfde dag nog gevangen genomen... maar overlijdt aan een eerder opgelopen verwonding. In welke stad, waar de dictator ook geboren is, kwam hij aan zijn eind? In zichten. Is goed. Vraag 2. Tijdens de omwenteling in Libië was er nog een piepkleine bijrol voor een Nederlands model. Uh, dat daar was op uitnodiging van een zoon van Gaddafi. Hoe heet zij? Dat is Talita van Son. Ook dat is goed. Met later nog beschuldigd van mensenhandel. Ze zou onder meer onder valse voorwenselen een vriendin hebben meegelokt naar Tripoli. Dan nieuwsvraag over oktober. 27 oktober sluit, de, sluit het allerlaatste zelfstandige postkantoor van Nederland. In welke stad was dat kantoor gevestigd? Ja. Hmm. Haarlem? Is niet goed. Het was in Utrecht aan de neuden om precies te zijn. Zijn er twee punten voor Rutger? We gaan weer snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit Martijs voor zijn tweede ronde. Uh, ik moet een nummer zeggen nu, hè? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 12 hebben we nog. Doe dan maar 2. 2. Ligt bovenaan, dus dat is makkelijk. We gaan weer eens even luisteren naar een compilatie met nieuws uit de maand juli. Juli. Oh, oh, wie valt dat nu? Oh nee. Het is niet Hogeland. Wat is daar nou weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hogeland. Een auto nee nee dit geloof je toch niet Ik kan boos zijn maar ik denk dat niemand zoiets expressie My little niece is named Valerie she was born when um she when she was born Valerie song came out And her dad loved Amy Winehouse very much and named her Valerie Een paradijselijk eiland veranderde in een hel Ongeveer 500 jongeren van de Sociaal-Democratische Partij waren hier op zomerkamp. De 32-jarige Anders Breiviek maakte met een automatisch wapen... een einde aan het leven van 85 tieners die op kamp waren. Hier is vraag 1. Bij twee aanslagen in het anders zo rustige Noorwegen vallen dus op 22 juli 77 doden. Acht bij een bomaanslag in Oslo en 69 bij een schietpartij op een eiland... waar op dat moment een jeugdkamp van de Noorse arbeiderspartij wordt gehouden. Hoe heet dat eiland? Utoja. Is goed. Vraag 2. Het staat in geen verhouding tot het leed dat de aanslag zelf losmaakte... maar in de nasleep maakte een Frans kledingmerk bij de Noorse politie... bezwaar tegen dat de dader, Anders Breivik... consequent in polo's en truien van dat merk verscheen... Welk merk is dat? La Costa. Is goed... Hij uh, verklaarde eerder op een, uh, in, op een, in een op internet gepubliceerd manifest. Beschaafde mensen zoals ik dragen Lacoste. Graag ik dus. Dan de nieuwsvraag over uh, de maand juli. In de voorgaande jaren werden de tennishoofdprijzen meestal verdeeld tussen Nadal en Federer. Maar 2011 is het jaar van een Servische tennisser. Hij wint op 3 juli de finale van Wimbledon, van Nadal. Eerder was hij al de sterkste op de Australian Open. En later wint hij ook nog een keer de US Open. En ook nog een derde Grand Slam titel. Hoe heet deze tennisser? Dat is Novak Djokovic. En dat is goed. Met zijn zegen in Londen werd de Servië ook de nummer één van de wereld. Dat waren de drie, hè? dus jij staat nu op vijf in de tussenstand. We gaan naar Bertho voor zijn tweede ronde. Ja, of we stoppen nu. <laughs> ja, ja. ja, nee, nee, nee. nee. <laughs> Doe mij maar zeven. Zeven. En we gaan kijken welke maand daarin verscholen zit. Dat horen we in het overzicht natuurlijk. <tus> Juni. Het etentje. Het omstreden avondmaal. Liever het diner. Noemt u dat het diner? Ik noem het diner. Volgens mij staat het titel van een boek. Het sind is passen. Mensen wordt nog steeds aangeraden, dus geen taugé en andere kingroenten te eten. Diner. Stond wijn op tafel? Ja. Diner. Een internationaal arrestatiebevel voor de Libische leider. Muammar Gaddafi. Arrestatiebevel of niet, in Tripoli regeert kolonel Gaddafi. We moeten het tsunami van de islamisering stoppen. Grof en denigrerend, maar niet opraaiend. Daarom moet toch vrijspraak van. en Wilders feliciteerden elkaar. Nou, vanaf nu noem ik het een diner. 23 juni wordt Geert Wilders na een lang en slepend proces... vrijgesproken van haatzaaien en discriminatie. De zaak loopt dan al vanaf oktober 2010. Een van de redenen dat het allemaal zo lang duurt... is dat Wilders advocaat Bram Moscovits twee keer een verzoek indient tot wat? Tot uh, wraking van de rechtbank. Dat is goed. Ook wel het vervangen van de rechters, dat is goed. Dus vraag 2. Twee. Het tweede verzoek werd toegewezen... omdat de rechtbank de schijn van partijdigheid had gewekt. Het hof weigerde namelijk een Arabist te verhoren... die beweerde dat uh, rechter Tom Schalken hem tijdens een dinertje... moesten we vanaf dat moment zeggen, had proberen te beïnvloeden. Hoe heet deze Arabist en getuige deskundige? Hans met zijn voornaam. En uh, ik weet dat de spelregels zeggen dat ik ook een achternaam moet zeggen. Sterker nog, de achternaam telt alleen eh. maar... Uh, Jansen. Hans Jansen. Het lijkt soms alsof hij een beetje net dat doet, of het je niet weet. Maar hij weet het gewoon <gacht> allemaal wel. Het is goed, inderdaad. Uh, dan de nieuwsvraag over juni. Op 10 juni komen regering, werkgevers en werknemers. tot een overeenkomst over de toekomst van het pensioensysteem. Binnen de vakbeweging leidt het akkoord tot grote spanningen. Vooral FNV-voorzitter Agnes Jongerius moet het ontgelden. Ze komt hard in botsing met de voorzitter van FNV-bondgenoten. die vindt dat het akkoord moet worden teruggedraaid. Wat is de naam van deze man? Dat is uh, Van der Kolk. Henk van der Kolk. Ja. En dat is goed. Weer drie erbij voor uh, Berto. Gaat aan de leiding in de tussenstand. Want zes punten. We gaan naar de tweede ronde voor Rutger. Envelop vijf. Nummer vijf, die ligt bijna bovenop. Uh, die gaat over. Eens even zien, eens even neuzen. Over januari. Januari. Goedemiddag, een extra uitzending in verband met een grote brand in het havengebied bij het, het bedrijf Gemietpak. De hoogste alarmfase is afgekondigd. Het oppervlaktewater rondom de fabriek is sterk verontreinigd. Tunesië. Het Feit is wel dat de Arabische bevolking zich aan het roeren is. En die zou natuurlijk heel graag willen zien dat ook hun dictatoriale regimes vallen. Op het vliegveld Domojedovo bij Moskou er is er in de volle hal een grote explosie. Meer dan 30 mensen overleven het niet. GroenLinks. Met groot gemak verdedigde Jolanda Stap, de fractievoorzitter. Vandaag de beslissing van GroenLinks, de fractie dan, om ja te zeggen tegen de politiemissie in Koendoes. Deze man heeft van het geld gebracht. In het Maasgebouw werd Koen Moelijn herdacht. Als een hinder langs de lijn. We beginnen met een, een stem en de vraag is, wie horen we hier praten? Mensen zeiden al vanaf het begin, je bent de winnaar, gedood of de winnaar... maar je moet het toch doen. En, uh, je moet toch elke keer staan en proberen uh, dingen te doen... zodat je, ja, ik weet niet, toch anders bent. En, uh, maar gelukkig heb ben ik gewoon mijn uh, ja, ding gedaan en nu heb ik hem vast. Dat is de winnaar van de Voice, Ben Sanders. Heel goed. Vraag 2. Januari was een goede maand voor de familie Zonders, want een dag na Ben won ook zijn broer Dien een talentenjacht. Welke talentenjacht was dat? Popstars? Ja, goed. En dan een nieuwsvraag uit januari. Ook in het nieuws in januari. Bij een grote brand bij het bedrijf Chemiepak... wordt de zogenaamde Grip4 afgekondigd. Vanwege rookontwikkeling moeten in een groot gebied... de ramen en deuren gesloten worden. In welke plaats woedt die brand? Moerdijk. En dat is goed. Drie punten erbij voor Rutger. Jullie zijn echt close met elkaar. Dat is mooi. Uh, we gaan naar de derde ronde. Dus hier moet de beslissing gewoon vallen. Uh, Matthijs, jouw derde ronde. Welk nummer mag ik voor jou openmaken? doe maar vier. 4 en dat is de maand december. December. We took important decisions to safeguard the eurozone. We're never going to join the euro. B, een nieuw verdrag zonder de lastige Britten. Winkelcentrum met loon uit 1965 is een van de oudste overdekte winkelcentra van ons land. Voor het licht werd begonnen de slovers aan hun klus. Drie of vier luiden knallen. Paniek in de winkelstraten van Luik. Zijn getuigen van een man die wild in het rond schiet en granaten gooit. Het is duidelijk dat de maskapij totaal onthemd is wat betreft geweld. aan! Op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ik wens iedereen een uh, fantastisch en gelukkig uh, 2011. Mathijs, hier komen ze. De vragen uit december. Uh, vraag 1. Op 22 december wordt André Kuipers voor de tweede maal de ruimte in gelanceerd. Waar hij nog steeds zit trouwens. Op 16 mei komt hij, als het goed is, weer terug naar de aarde. Met welk type raket is Kuipers gelanceerd? Met een Soyuz-raket. Russisch raket inderdaad, die al decennia lang dienst doet. Kuipers verblijft in het ISS. Vraag 2. Ter voorbereiding verbleef Kuipers een hele poos in het ja, Camina, dat had ik even moeten voorbereiden. Wordt <laughs> Gorodok. Dat is een uh, kunstmatige stad in Rusland waar al uh, vele generaties kosmonauten verblijven. Onder welke naam kennen we de stad waar Kuipers werd klaargestoomd? Uh, volgens mij staat de kosmonautenstad. Dat is niet wat hier staat. Het is Sterrenstad. Ah. Het heeft uh, naast technische faciliteiten onder meer een eigen postkamer, een winkel voor de dagelijkse boodschappen en er is een museum gewijd aan de ruimtevaart. Dan de, de nieuwsvraag uit december. 6 december kreeg België eindelijk een nieuwe regering... Zonder, uh, onder leiding moet ik zeggen, van Elio Di Rupo. Zijn voorganger, Yves Le Terme, was daarmee eindelijk klaar. Hij had eerder al aangekondigd begin 2012 sowieso te vertrekken... om adjunctsecretaris-generaal te worden van welke organisatie? Uh, de, de, de OESO? Dat is goed, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Uh, betekent dat jouw eindstand uh, 7 is, Ja. We gaan kijken wat Berto doet in zijn tweede ronde. Noem een nummer. Heb je zes nog? Zes. Ligt hier bovenaan oh. zelfs. Eerst maar weer eens een overzicht van de maand zes. En dat is september. September. Die broeder voor mij. Die heeft er een twintig dood gemaakt. Commissie Deetman ontdekte dat er in de jaren vijftig in het internaat in Heel... ongewoon veel kinderen zijn overleden. Ik was uh, toevallig uit televisie aan het ik... Op twee na heftigste, heftigste aardbevingen in Nederland. En alles randelde. 4,5 op de schaal van Richter. Sneller dan het licht. De wetenschappers bij CERN in Zwitserland zijn verbijsterd over hun ontdekking. Het lijkt toch te kunnen. Blueslegende Harry Muske is overleden. We'll ja, doet heel wat. Why, why you walk out me. Helle Haasen, de Grand Old Lady van de Nederlandse literatuur, is gisteren overleden. Ik heb, zolang ik me kan herinneren, altijd geschreven. Helle Haasen is 93 jaar oud geworden. Nee, ik deed het gewoon omdat ik het niet later kon. Overzichtje van de maand september. Bertolt, we beginnen met een stem. Wie horen we hier wetenschappelijke duiding geven? Ja, aan de ene kant natuurlijk, iedereen heeft behoefte aan genegenheid, aan liefde. Het is een, een, een vorm van genegenheid. De meeste mensen doen dat interpersoonlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die van hun dieren houden. En vooral mensen die alleen zijn, zonder partner. Zo. Is dat de hoogleraar Diederik Stapel? Dat is hem, inderdaad. Vraag 2. In september werd bekend dat hij op grote schaal fraudeerde met onderzoeksgegevens. Een werkgever, waaraan die verbonden was als hoogleraar cognitieve en sociale psychologie... stelde hem daarom op non-actief. Bij welke universiteit was deze stapel in dienst? Bij de Universiteit van Tilburg. Het is goed. Het was niet het laatste geval van reuring in de wetenschappelijke wereld. Er kwamen nog twee fraudegevallen in Nijmegen... en eentje bij het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum aan het licht. De nieuwsvraag over september. Op 2 september wint het Nederlands voetbalelftal een EK kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. Dat is op zich geen nieuws, maar de score is dat wel. Nog nooit wint Oranje met zo'n groot verschil een wedstrijd. Wat is de einduitslag? Dat waren dubbele cijfers en volgens mij is dat 11-0. Nederland won zijn kwalificatiepool, maar loter later zwaar op het EK. Moeten we onder meer aantreden tegen Duitsland, dat weten we straks. En inderdaad die oefenwedstrijd of die, die kwalificatiewedstrijd was, uh, was inderdaad 11-0. Had je helemaal goed. Dus weer drie erbij voor uh, Berto. Komt hij op 9, Rutger. Het is gespeeld, hè? Het is gespeeld, maar we gaan het toch gewoon tuurlijk, afmaken. Want dat tuurlijk. is gewoon leuk voor de mensen thuis ook. Dus noem nog even een nummer. Uh, nummer 8. Nummer 8, die ligt bovenop. En dat is de maand maart. Maart. Sinds vandaag mag er 130 worden gereden op de A7 bij de afsluitdijk. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Grote bezorgdheid om de drie Nederlandse marinevliegers die in Libië zijn opgepakt. Het is echt ons allereerste belang nu dat uh, deze drie militairen in veiligheid komen. Nieuws uit Japan. Maar ze hebben de koeling in drie reactoren niet uh, voor elkaar te krijgen. Japan heeft het internationaal atoomagentschap nu om hulp gevraagd. She died in the early hours this morning from congestive heart failure. Elizabeth Taylor. What a life. What a legacy. Ja, het ging over maart allemaal, intussen hebben ze elkaar al een hand gegeven. Uh, want de winnaar is natuurlijk bekend, maar we gaan toch die laatste ronde voor Rutger nog even spelen. Vraag 1. Op 11 maart doet zich 130 kilometer voor de kust van Japan een zware zeebeving voor. De tsunami die daarop volgt eist duizenden levens en richt veel schade aan. Een dag later doet zich een explosie voor in een kerncentrale. In een straal van 20 kilometer worden omwonenden geëvacueerd. Waar staat die kerncentrale? In Fukushima. Is goed. Vraag 2. Een PvdA-Kamerlid was rond de gebeurtenissen in Japan niet van de tv weg te slaan. Hij is namelijk afgestudeerd kernfysicus en gaf ook op Twitter onvermoeibaar duiding. Later dit jaar haalde hij nog het nieuws omdat hij een jaar lang werkt als straatcoach in Amsterdam. Wie is hij? Diederik Samson. Is goed. Dan de nieuwsvraag. In Haiti werden in maart presidentsverkiezingen gehouden. Aanvankelijk wilde een bekende rapper meedoen. Maar zijn kandidatuur werd afgewezen omdat hij niet lang genoeg in Haiti zou hebben gewoond. Hij werd in maart nog wel in zijn hand geschoten na een debat. Wie is hij? Um, dat is Wycliffe Jean. Dat is goed. Ja, De verkiezingen werden uiteindelijk gewonnen door Michel Martelli. Uh, nou ja, toch nog drie punten erbij. Ja. En kom ja. jij <laughs> op acht. Nou, dat is toch mooi. Je kan zeggen dat je tweede bent geworden ja. op die manier. Ja, dankjewel. Matthijs ja. derde met, uh, met zeven punten. <laughs> Ja, de grote winnaar is natuurlijk, en we wisten het inderdaad nadat uh, hij zijn derde ronde had gespeeld, want toen was hij gewoon niet meer in te halen. Uh, uh, Beto, Berto Nieboer. Dokter uh, Betto op Twitter. Ja. <laughs> want gynaecoloog, <laughs> daar hebben we toen nog over gesproken, inderdaad. Uh, hartstikke gefeliciteerd, man Goed gespeeld. Dank je. Ik vond het super leuk om mee te doen. En uh, ik hoop dat ik nog 30 seconden krijg om wat mensen te bedanken. Ja, dat kan, kan zo. Nee, we gaan eerst even de officiële plichtpleging <laughs> okay. doen. Ja, want dat, uh, dat hoort wel bij een overwinning natuurlijk. Even de speech. Uh, eerst even, kom even bij mij staan hier. Anders loop even mee. Dan gaan we dat even officieel doen. De fotograaf mogen ook, want dat binnen, jongens van alle bladen. Kijk, want dit is hem. Kijk, die 300 euro, dat is uh, kinderspel. Zeker voor een gynaecoloog. Uh, nee, het gaat natuurlijk om deze beker. Werd al gefeliciteerd. Dank je. Goed gespeeld. Kijk, dit is hem, de officiële ja. cup. Oh ja, dan moeten we natuurlijk even poseren voor de fotografen. Dankjewel. Dankjewel. Anders doen we dat zo nog wel even over. Dan gaat dit echt ook altijd. Um, ja, ze, jullie waren wel aan elkaar gewaagd. Hè? Ik bedoel, er ja. waren geen mietjes, die andere twee. Matthijs en ik hebben elkaar nog via Twitter even zitten opjutten. Dat de een een laatste ik al van tevoren, ja. ja. Um, maar wat ik van tevoren al dacht, je moet een beetje geluk hebben met uh, de maanden natuurlijk die je bij willekeur trekt. En uh, ja, de vragen... Lagen me. Ja. Dus dat was fijn. Oké, okay, nou hartstikke goed. Jij mag je een, een jaar lang nieuwscanner van 2011 noemen op feestjes, of waar je ook maar bent. Al die, <lacht> die patiënten die je voorbij krijgt. Jongen, weet je wel wie ik ben? Ja, uh, nou, dat hij is hè dus ik weet niet of dat dan het juiste moment is. Daar uh... <lacht> hebben we het straks nog wel over, Matthijs. Nou ja. Uh, <lacht> oh, ja. Uh, Rutger, <lacht> teleurgesteld ja. of. Uh... Nee hoor, nee, ja, ja. als je vragen goed hebt, dan uh, verdienen ja, we Nee, Jullie hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Uh, sowieso ook nog die voorronde overleefd, dus uh, uh, prima. Je kunt ja. met opgeven hoofd het Mediapark af. Um, Beto, jij wilde een paar mensen bedanken nog even. Ja, dat kan. mijn schoonvader Jan uit het pittoreske Groede, die moet ik bedanken... want die heeft twee weken lang alleen maar jaren overzichten zitten maken voor me. Dus dat was super. Uh, mijn collega's van het Radboudziekenhuis... die uh, een paar keer uh, wat van de dienst hebben overgenomen... en verder wil ik nog even noemen: Joro Annemijn... En mijn vrouw die me de laatste dagen toch met rust heeft gelaten... zodat ik alleen maar die jaaroverzichten te komen studeren. Schat, ik maak het morgen goed met je. Hij heeft er echt werk van gemaakt. Kijk, dat is de ware aard. Dat is de ja. echte quizzer. Hartstikke goed. Nog een keer gefeliciteerd. Uh, en voor jullie allemaal, uh, maak er een mooi jaar van in 2012. We doen gewoon over een tijdje nog een keer weer mee met die quiz. Uh, dat zeg ik tegen alle luisteraars trouwens. Want je ziet waar het toe kan leiden. Uh, gewoon hier de finale spelen is gewoon een mogelijkheid. Ga naar de site van Radio 1. Daar staat uh, een mogelijkheid om uh, quiz uh, in de korte versie te spelen om gewoon eens even te kijken of de nieuwskennis nou echt op orde is. En als dat zo is, is er ook een mogelijkheid om je aan te melden dan via die site. En wie weet zien we elkaar hier dan volgend jaar een keer in de studio. Ik verwijs u door naar half twee, want dan gaan we tellen. De politie moet meer nadruk leggen op de opsporing van criminelen via het internet. Dat vindt de vertrekkend korpschef in Twente, Martin Sitalsing. Hij pleit dan ook voor meer internetrechercheurs en minder agenten op straat. Kan de politie op Twitter, Facebook of Hive sneller boeven vangen dan op straat? Dat is een vraag en daarom onze stelling. Er moeten meer internetrechercheurs komen. Bent u daarmee eens of oneens, laat het weten via de bekende kanalen. Het makkelijkste is misschien wel om gewoon te bellen. Gratis nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Dat is straks om half twee.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 een vooruitblik naar 2012 met Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Jacques Tancona blikt terug op cultuur in 2011. De column van Justus Van Oel, het sportjaar van Frits Barend en live muziek van de Wooden Saints. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1, het nieuws van alle kanten.